Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het hooikoortseizoen is dit jaar vroeg begonnen, zegt het CBS. Het bureau houdt bij hoeveel middeltjes tegen hooikoortsen worden verkocht door drogisterijen. En in februari en begin maart was al een eerste piek in de verkoop, na uitzonderlijk warm weer in februari. Die piek was ruim een maand vroeger dan in de afgelopen jaren. De gemeente Den Haag moet nog ruim 53.000 euro terugkrijgen... van de 2,5 miljoen die per ongeluk werden uitbetaald... en bijna 70 inwoners. Sommigen kregen meer dan een ton op hun rekening gestort... door een fout van de gemeente. Den Haag moet nu nog van één van hen geld terugkrijgen. De groep had wel recht op een premie van de gemeente... omdat ze meedoen aan een arbeidsproject... maar bij de uitbetaling is een fout gemaakt.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 Ajax heeft in de kwartfinale van de Champions League gelijk gespeeld tegen Juventus. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. Vlak voor rust kwam Juventus op voorsprong door een doelpunt van Cristiano Ronaldo, maar kort na rust kwam de gelijkmaker van David Neres. En er werd nog een kwartfinale gespeeld tussen Barcelona en Manchester United. De Spanjaarden wonnen uit met 1-0.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 you can